Het kinderverhaal. Dus ja, wat gebeurde er? Mozes was weer naar de farao gegaan en had voor de laatste keer gewaarschuwd. Mozes had ook gezegd, farao, het is echt de laatste keer dat ik kom. En toen wou hij toch niet luisteren. De wou wou niet geloven. Als je niet luistert, zei Mozes, dan sterft uw zoon. En dat is uw opvolger. Dat betekent dat dus er dus geen opvolger meer is voor de farao. Maar de farao wilde niet luisteren. En Mozes zei er ook bij, ja, niet alleen van u, maar van alle mensen in... Egypte en ook van alle dieren. Alle eerstgeborenen die zouden sterven. En dat gebeurt dus ook. En toen moesten ze het Pesachfeest instellen. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Het ongezuurde brodenfeest. En iedereen moest dus een feestdag houden op de eerste en de zevende dag van de lentemaand. En Mozes is ook boos, hè? Wat zei die tegen de farao? Maar hij zei er nog wat anders bij. Hij zei, je zult me niet meer zien. Dus de laatste keer dat je mij ziet, je zult me niet meer zien. En de farao die zei, ga weg en maak dat je wegkomt, want als ik je nog één keer zie, dan, dan maak ik je dood, zei de tegen Mozes. En dan gaat Yahweh, die gaat zijn hele grote macht laten zien aan farao en aan heel Egypte, want toen stierven alle eerst geboren. Dan gaan we verder, hè? dus als midden in de nacht, dan ging dus die doodsengel ging dus door heel Egypte heen, kun je je bijna niet voorstellen. Hij ging ook door Goze, hè? dus met andere plagen was Goossen, daar gebeurde niks, maar nu wel, hè? dus ook de engel ging ook door Gozen. En iedereen die geen bloed aan zijn deurposten had gesmeerd, daar werd ook de eerstgeborene gedood. Dat had God ook gezegd. Dus er was heel veel verdriet in Egypte. Vreselijk veel verdriet. Kun je je wel voorstellen hè, dat ineens in bijna elk huis was er iemand gestorven. En toen ging Farao tegen Mozes en Aaron zeggen dat ze weg moesten. Hij wilde ze niet meer zien. Hij zei maar ga weg, verdwijn uit balans. Neem alles maar mee wat je mee wil nemen. En ik wil je nooit meer zien. Dus toen waren ze, eindelijk waren ze vrij. Werden ze weggejaagd. En dat doen ze dus. Neem alles maar mee, zegt hij. En dan zegt hij iets heel raars op het laatst. Dus hij is heel boos, hij stuurt ze weg. Hij jaagt ze eigenlijk weg. Want dan zegt hij wel tegen hun. Maar als jullie gaan bidden, bid dan ook voor mij. Dan denk je, Varo, waar ben je nou mee bezig? Je hebt je er zo verzet. En nu doe je het ook uit boosheid. Hè? Het is niet dat je ontzag hebt voor jou, hè? Nee, je bent boos. Maar toch vraag je van ja, willen jullie toch voor mij bidden? Want misschien is er nog wel een beetje hoop voor mij. De Egyptenaren waren ook ontzettend blij. Want die hadden al eerder tegen de farao gezegd van laat ze alsjeblieft gaan. Want we gaan allemaal, gaan we dood. We gaan als heel volk gaan we helemaal te onder als we de Israëlieten niet laten gaan. Dus laat ze alsjeblieft gaan. En ze kregen van alles mee. Hè? Dus de Israëlieten gingen alles inpakken. Ze hadden deeg hadden ze. Genomen en wat zat er in dat deeg? Of wat zat er niet in eigenlijk, mag ik zeggen. Wat zat er niet in? En wat doet het? Weet je dat wel? Kun je wel? Wat zorgt het voor? Dat het gaat rijzen? Ja, goed zo. Ja, gisteren heet het. Wat zat er niet in? Dus dan krijg je eigenlijk een soort platte pannenkoeken. Krijg je dan, ik wil alleen maar bakken. Ik kreeg geen broodbakken. Maar matzot. Maar daar bleef het niet bij. Ze gingen ook langs iedereen in de buurt. En dan gingen ze goud en zilver vragen Dus ze gewoon aan de deur. En deze deur en zei ze: Oh, wat komt u doen? Ja, ik kom u gouden en zilveren voorwerpen halen. Al uw sieraden, wilt u die even aan mij geven? Want die nemen wij mee. En dat kregen ze. Ze kregen alles mee. Alles wat ze vroegen, mooie kleren, alle dure spullen, alles ging mee met de Israëlieten. Nou, dat zie je hier ook, hè? Allemaal mooie spullen krijgen ze mee. Dus toen Israël vertrok uit Egypte, waren ze schatrijk. En de Egyptenaren waren straatarm was er ineens omgedraaid. En zo gaan ze met z'n allen op pad. Ze gingen niet alleen. Er gingen ook nog een hele grote groep vreemdelingen mee. Egyptenaren, maar ook andere mensen uit andere volken die meegingen. De rabbijnen zeggen dat eigenlijk elk volk wat leefde op de aarde was erbij betrokken. 70 volken. En ze gingen met 600.000 mensen. Dat is heel veel, hè? En daar staat bij 600.000 mannen. Dus dat zou er nog meer moeten zijn geweest. Maar heel veel mensen... Met z'n allen gingen ze op pad. En ze gingen dus de woestijn in. En hier zie je dan een hele rij mensen zo lopen. Met z'n allen. Met hun vee. Onderweg moesten ze brood bakken. Ze even konden stoppen om wat brood te bakken, om wat te eten. Maar het was natuurlijk niet echt brood, hè? een soort koeken, bakken. Want ze moesten allemaal heel snel vertrekken. Heel snel weg. Ze hadden 430 jaar lang in Egypte gewoond. Laat ik je je bijna niet voorstellen, hè? 430 jaar en dan gebeurt er iets heel raars. Want als ze van Egypte wegtrokken, dan hadden ze eigenlijk langs de zee kunnen reizen. Ik zal het zo op een kaartje laten zien. En dan waren ze zo in Canaan geweest. Er was een grote weg daar zo. Dan kon je eigenlijk heel makkelijk kon je zo naar Canaan... waar ze naartoe moesten. Maar dat doet God niet. God die zegt dat ze recht zo de woestijn in moeten. Heel de andere kant op. En dat was een beetje raar. Maar dat had een reden. Want God die dacht, ja, als ze dus die grote weg komen... dan komen ze bij de Filistijnen. En de Filistijnen die... Gaan misschien met hun vechten en dan worden ze zo bang dat ze misschien weer terug gaan naar Egypte. Dat wil ik niet, dus ik voer ze gelijk naar de woestijn. Dus dat is een omweg. Kijk, ze hadden dus zo hier langs kunnen reizen en dan waren ze zo in Kanaal geweest. Maar dat doen, moeten ze niet doen, ze moeten nu rechtstreeks zo de woestijn in, helemaal door de woestijn, naar de andere kant van de woestijn. Naar Elam. Dat was natuurlijk een hele rare weg. En wie hoort dat, denk je? Wie hoort dat ze een hele rare weg gaan maken door de woestijn? De faro, die hoort dat. Die zegt, waar zijn ze nou mee bezig, joh? Ze zijn de weg kwijt, ze zijn gewoon helemaal verdwaald. Wat ze ook meenamen, was het lichaam van Jozef. Die had dat laten beloven, hè, dat als ze naar Kanaal zouden trekken, dat ze dan zijn kist mee zouden nemen en dat hebben ze gedaan. Dus die hebben ze meegenomen. Maar ze kwamen eerst, hè, even dat kaartje nog even terug. Ze kwamen eerst hier in Sokot, hè, want... Waar zaten ze allemaal in Egypte? Waar zaten de Israëlieten? We woonden er heel veel in Goossen. Hij was hier van boven. Maar omdat de farao had gezegd dat ze overal stro vandaan moesten halen. Stro dat groeide langs de Nijl. Dat is een hele grote rivier hier zo. Ja, die zie je net niet op het kaartje. Maar daar woonden ze allemaal langs om dat stro te verzamelen. Dus ze moesten allemaal verzamelen hier bij Sukkot. En daar was een hele grote legerplaats. Daar werden ook altijd de grote legers van de farao werden daar verzameld. En ik denk dat ze daar verzameld hebben. En van daaruit zijn ze dus met z'n allen vertrokken de woestijn in. Naar Etan. En het mooie was dat ze konden zien dat Java met hen meeging. Het was een hele grote wolkkolom... die dus voor de stoet van al de Israëlieten vooruitging. En s'nachts was er een groot vuur, want ze bleven lopen. Ze hebben dagenlang achter elkaar blijven ze lopen... totdat ze heel ver weg waren van Egypte. En toen zegt Java tegen Mozes zegt de Israëlieten dat ze terug moeten gaan. Terug moeten gaan? Ja, ze moesten dus een stukje terug de woestijn in. En dan moeten ze hun tenten zetten voor de stad Piagorat. En dat is een andere naam voor vrijheid. Dus ze moesten naar de stad Vrijheid gaan. En dat was tussen de stad Michtol, dat betekent toren, een soort uitzichttoren, en de zee. En aan de andere kant van die zee, dat kun je net zien, daar ligt Baalsefon de verborgen meester. Dat is zo mooi, hè? Dat ze dus uittrekken uit Egypte... en dat ze dus bij de vrijheid moeten gaan liggen. Wat ze net hadden gekregen, de vrijheid. En dat God zegt, luister, ik wil dat je dus tegenover... de plaats gaat liggen... wat dus de verborgen heer betekent. En, zo, en daar liggen ze nog steeds, heb ik het idee. De Israëlieten. Ze hebben nog steeds niet in de gaten wie de verborgen meester is. Dus ze komen in de vrijheid... Maar ze kijken eigenlijk uit naar de verborgen meester. Nou, zo zag het er ongeveer uit: hè? een hele grote wolkenlom waar ze achteraan moesten lopen. En die dus de weg wees hoe ze door de woestijn moesten lopen. En waarom doet God dat? Dat zegt hij ook. Hij zegt: Ja, ik zal zorgen dat de farao hoort dat jullie verdwaald zijn. Althans, dat denkt hij dan. Hè? En dan komt hij jullie achterna. Nou, er moet best een schrik zijn geweest, ook voor Mozes en Aaron. Wat? Krijgen we weer met de farao te maken? Ja, het verhaal is nog niet klaar met de farao. God die had nog een appeltje te schillen met de farao. En de varen die hoort dat, dat klopt. Die hoort van zijn mensen dat ze dus verdwaald zijn in de woestijn. En die zegt, oh wat zijn we suf geweest hè. Wat zijn we toch dom geweest dat we die mensen hebben laten gaan. Dat we ze vrij hebben gegeven. Nou hebben we niemand meer die voor ons werkt. Dan moeten we zelf gaan werken. Ja, dat vinden we helemaal niks. Dat gaan we niet doen. Weet je wat, we gaan ze achtervolgen. We gaan ze terughalen. Dat is gewoon een grote fout... Ze hebben ook alle rijkdommen meegenomen. We gaan alles weer terughalen. En dat gebeurt. Dus er wordt over gesproken met de farao. Hij laat al zijn paarden en zijn strijdwagens bij elkaar halen. En er waren heel veel, hè? 600 had hij er. 600. Dat is veel, hè? Dat lijkt voor ons misschien niet zoveel. Maar als je gaat nadenken: dat wij hebben natuurlijk allemaal tanks hebben. Zo moet je een plaatje zien van tanks. Dan zie je een hele leger van tanks. Als er 600 tanks op een rijtje staan. Nou, dat is toch wel heel erg indrukwekkend. En dat waren de tanks van toen, hè? de strijdwagens. En dat gaat hij doen, hè? hij gaat dus met al zijn paarden, zijn strijdwagens, gaat hij achter Israël aan. En bij de stad Vrijheid haalt hij ze in. Want daar stonden die tenten. Ja, de Israëlieten zien hun natuurlijk ook. Het was natuurlijk in de woestijn. Dus ze zagen daar een grote stofwolk. En toen begrepen ze: oh, de farao zit achter ons aan. En die komt met zijn hele grote leger. En ze raken helemaal in paniek. Wat moeten we nu, wat moeten we nu? En ze worden boos op Mozes. Heb je ons meegenomen hier naar de woestijn, zodat we hier in de woestijn sterven? Waren er niet genoeg begraafplaatsen in Egypte dan, zeggen ze tegen Mozes? Je had toch ook ons in Egypte kunnen laten blijven, als we dan toch moeten sterven? Dan hadden we datum eens netjes begraven geworden. Dan nou, moet je eens kijken, stel je dat er zoiets op je afkomt, dan slaat er schrikkel om je hart, denk ik. En dan zegt Mozes, wacht maar, wacht maar, je hoeft niet bang te zijn. De soldaten die je nu ziet en de Farao die je nu ziet, die zul je nooit meer zien. Daar zul je nooit meer bang voor hoeven te zijn. Want Yahweh gaat voor ons strijden. Yahweh die zorgt ervoor dat ze allemaal verdwijnen. En ik kan me goed voorstellen dat ze behoorlijk bang zijn. Ze hebben natuurlijk al zoveel jaren de slavernij achter de rug. En dan ben je eindelijk vrij. Dan ben je nog maar net een paar dagen vrij en dan dreigt er alweer... Een gevangenschap en een hele hoop ellende. En dan zegt Java tegen Mozes... Mozes, ik wil dat jullie naar het water toe lopen. En dat niet alleen, maar ik wil dat jij je staf over het water uitstrekt. En dan zul je zien wat er gebeurt. En dat gebeurt er dus. Ze moeten dus gaan lopen, ze moeten naar het water toe lopen. En Mozes moet zijn staf boven het water houden. En dan verdeelt het water zich... En dan komt er gewoon een pad door de zee. Die kun je bijna niet voorstellen. En dan zegt God erbij. Ja, als jullie over dat pad gaan. Dan zal ik ervoor zorgen dat de Egyptenaren jullie achterna komen. Nou, dat moet best moeilijk zijn geweest voor Mozes. Dan denkt hij, dan zijn wij er eigenlijk van af. Dan kunnen wij weg. En dan zal het water wel terugstromen. Dan kunnen de Egyptenaren niet meer verder. Nee, dan zegt God ook nog eens. Nee, de Egyptenaren komen ook over dat pad. Maar je zult zien wat er gebeurt. Je zult zien hoe machtig ik ben. En dat doen ze. Ze gaan dus naar de, het water toe. En Moos die houdt zijn stokte boven het water. En er komt een grote wind. En die waait. En je ziet het hier al een beetje. Hè? Dan krijg je dus een heel pad door de zee. En ze kunnen dus door de zee lopen. En links en rechts stond er gewoon een muur van water. staat er in, in de Bijbel. Dat kun je je bij hen niet voorstellen. Maar hun hadden gewoon droge grond waar ze overheen konden lopen. En dat doen ze dus. Ze lopen gewoon... Alsof het heel normaal is, lopen ze zo dwars door de zee, naar de andere kant van de zee. En de Egyptenaren die zien dat, die zien dat hun dus daar doorheen lopen. Ja, dat kunnen wij ook. Sterker nog, wij gaan gewoon met alles wat we hebben, met onze strijdwagens gaan we hun achteraan, want we gaan ze allemaal terughalen en we gaan allemaal zorgen dat ze voor ons weer gaan werken. En op het moment dat ze allemaal op dat pad lopen dan zegt God tegen Mozes, Mozes, als iedereen aan de andere kant is van de Israëlieten, ga dan weer bij de oever staan en steek je staf weer uit over het water. En dan zul je zien dat het water in één keer allemaal weer terugvloeit. En de Egyptenaren die merken dat, die merken dat de grond wat natter wordt. En die raken in paniek en die willen omkeren, maar het is te laat. Het is gewoon te laat. De wielen die gekomen vast te zitten in de modder, en ze kunnen niet meer vooruit. Ze willen terug, maar ze kunnen ook niet meer terug. En dan hebben ze het in de gaten. Dat zeggen ze ook, we moeten vluchten, zeggen ze. Want ja, we hun God, die vecht voor hun. Die helpt hun. Nou, nu kunnen we helemaal niks meer. Nou, dat blijkt ook. De zee die stroomt terug. En ze verdrinken allemaal. Het hele leger van Faro, met al zijn strijdwagens, allemaal weg. Dan moet wel ook een hele... Ja, een hele toestand zijn geweest. Ook voor de Isliet die aan de kant van de, van de zee stond om dat te zien. Dat je vijand zo verdwijnt. En dat eigenlijk al het gevaar wat er was ineens wegspoelt. Er is niks meer over. Alle vijanden, alle gevaren zijn weg. En op dat moment zijn ze helemaal vrij. Er is niets meer wat hun tegenhoudt. Er is niets meer wat hun beangstigt. Ze zijn echt helemaal vrij. Kun je je voorstellen, hè? dan is ineens de zee weer vlak. De zee is weer dicht. En ja, er zal natuurlijk heel veel Egyptenaren aangespoeld zijn, denk ik, aan de oever. Misschien nog wat resten van de strijdwagens, van de paarden. En voor de rest was alles weg, gewoon verdwenen. En dan gaan ze een feest vieren: een feest vieren omdat ze echt vrij zijn geworden. En omdat ze gezien hebben dat Jaweh voor hen vecht. Dat Jaweh echt doet wat hij belooft en dat hij hun vrij maakt. En ze hadden een grote eerbied voor Jahwe op dat moment en ook een hele grote eerbied voor Mozes. Mozes die had natuurlijk door Jahwe dat allemaal gedaan. En dan gaan ze een lied zingen. Dat gaan we zo meteen ook zingen. Loof de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter storten hij in zee. Nou, dan gaan we zo meteen zingen. Nou, wat gebeurt er? we laat eerst alle eerstgeborenen sterven in Egypte. Dan mogen de elite vrij vertrekken. Ze krijgen alle rijkdommen van Egypte mee. Ze moeten door een aparte weg. Dus niet door de normale weg, maar ze moeten een aparte weg gaan nemen. Dan denkt de vareo dat hij ze weer kan terughalen. Dat probeert hij dan ook. Israël wordt verschrikkelijk bang als ze die grote strijdpas zien. En Mozes die zegt, je hoeft niet bang te zijn, je zult ze nooit meer zien. Dat is de laatste keer dat je bang bent voor de Egyptenaren. En dat gebeurt dus ook. Ja, we laten de Italieten door de zee trekken. De Egyptenaren verdrinken in dezelfde zee. En ja, dan heeft God eigenlijk zijn ultieme macht laten zien aan de farao, en de farao is er niet meer met heel zijn volk, met heel zijn strijdmacht. Alles weg, nou, dat was het kinderverhaal.